4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Irak zijn bij een aanslag op een begrafenis... zeker 21 doden gevallen. De slachtoffers zijn shiïtische moslims. De bomaanslag werd gepleegd door een zelfmoordterrorist... in de plaats Bartella in de noordelijke provincie Nineveh. In die provincie wonen overwegend Soenieten. Gisteren vielen bij een bomaanslag in de buurt van de hoofdstad Bagdad... zeker 28 doden. Toen ontplofte net buiten een Soenitische moskee... twee bermbommen tijdens het vrijdagmiddaggebed. Het geweld in Irak is de laatste maanden fors toegenomen. Frankrijk verwelkomt het Russisch-Amerikaanse plan van aanpak... voor de ontmanteling van chemische wapens in Syrië. Minister Fabius van Buitenlandse Zaken spreekt van een belangrijke stap voorwaarts. Ook VN-chef Ban Ki-moon reageert positief op de plannen. De Zuid-Koreaanse diplomaat hoopt dat het akkoord de weg vrijmaakt... voor een politieke oplossing. Frankrijk bespreekt de plannen maandag met Groot-Brittannië en de VS. Op die dag presenteert Ban Ki-moon naar verwachting... de bevindingen van de VN-inspectie naar chemische wapens. Filipijnse regeringstroepen zijn een offensief gestart om een eind te maken aan de gevechten met moslimrebellen op het zuidelijke eiland Mindanao. Het leger probeert kustdorpjes te veroveren op de opstandelingen. Volgens de regering hebben regeringstroepen ongeveer 200 rebellen omsingeld die strijden voor onafhankelijkheid. Een inwoner van Groningen had vannacht veel geluk toen hij viel met zijn motor bij een spoorwegovergang. Hij kwam in een bocht vlak voor de overgang ten val en miste op een haarna een aankomende trein. Hij werd van de motor geslingerd en kwam in de berm terecht. De motor schoot door en raakte de trein die net passeerde. De machinist stopte de trein na de botsing en belde de hulpdiensten. Hij vond de motor en even verder op de motorrijder die bij het ongeluk alleen een been brak. Dan nog het weer, af en toe een bui, verder bewolkt en grijs. Maar in het midden en zuiden schijnt soms de zon, het is een graad of 16. Morgen eerst droog en wat zon, later weer regen. Dit was het NOS-journaal. A ah, en de verkeersinformatie files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de Afrit Bunschoten 4 kilometer. Op de ring A10 tussen de Afrit Volendam en Nieuwendam 3. De A12 de naag Utrecht door werkzaamheden bij knopen Dunette 3 kilometer. Die file staat zowel op de hoofd als op de parallelbaan. A13, daarna richting Rotterdam, 6 kilometer voor het knooppunt Kleinpolderplein. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting op de A20 richting Hoek van Holland. En daarom staat er ook file daar, vanaf knooppunt plein tot aan knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol. En daarom moeten reizigers rekening houden met een uur vertraging. Het Nederlands Filmfestival presenteert...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 Hans Smith. Nog een half uur vanuit het Grand Café van het Theater de Lamar in Amsterdam. Um, straks een gesprek met Roel René. Hij is uh, regisseur in Hollywood. Een Nederlandse regisseur uh, komt daarover vertellen. Uh, straks ook nog 80 seconden latent talent op de saxofoon. Echt de moeite waard. Maar eerst uh, ga ik het hebben over uh, uh, uh, ja, ervaringstheater eigenlijk. De Schouwburg uit de straat op. Nee, daar ga ik het zo over hebben. Eerst eventjes. Uh, Marcella Meskamp, die kijkt nog steeds naar de Davis Cup. En we willen natuurlijk wel weten of we in die wereldgroep terechtkomen. Marcella. Nou ja, het begin is niet heel goed hoor voor Nederland. Want de eerste set ging met 6-4 naar Oostenrijk. Die benutten het enige breakpoint dat ze kregen. Nederland weinig kans op de service van hun tegenstanders. We zitten nu aan het begin van de tweede set. Het staat 1 gelijk. Hele lange, zware game voor Jean-Julien Royer. Die heeft tot drie breakpoints moeten wegwerken. Komt hier met een voordeelpunt. goede service. Uh, ja, en die bal gaat uit van de Oostenrijk aan. Dus wordt het nu 2-1 voor Nederland. Maar met heel veel moeite. Het is allemaal nog niet heel scherp... Het is een beetje mat. Ik heb het idee dat het publiek, de fans, de studenten op de tribunes... misschien een beetje moe zijn van gisteren. Die hebben hun kelen schor geschreeuwd. Misschien hebben ze een lange nacht gehad. Ik weet het niet. Maar het is allemaal nog wat mat. Het kan beter. Ook bij de Nederlanders. Ze staan een set achter, maar nu twee heen voor in de tweede. Oké, okay, hou ons op de hoogte en dan straks in de, in de, langs de lijn... na het journaal van, de, uh, uh, van half vijf. De Schouwburg uit de straat op, ik zei het al, erva ervaringstheater... waar het uh, publiek zelf een rol in speelt. Daar ga ik het over hebben met uh, Dries Verhoeven. Want in Utrecht speelt momenteel zijn project Niemandsland. In Niemandsland wordt de toeschouwer meegenomen door een gids... op een wandeling naar onbekende gebieden en onuitgesproken gedachten. Hm. Dat klinkt, Dries, alsof we ver Utrecht uitgaan. Maar dat is niet zo. Hè? Nee, dat is niet zo. Um, ik kan niet precies vertellen waar we naartoe gaan. Ik denk dat... Uh... Op het moment dat je, dat je Utrecht goed kent... als je uit Utrecht komt en je loopt die wandeling... dan zal je veel gebieden misschien uh, letterlijk herkennen. Uh, maar door de gids die je meeneemt en datgene wat je hoort... heb je het gevoel dat je je op hele andere plekken bevindt... Uh, of die plekken heel anders ervaart dan wat je gewend bent. Ja, want mensen lopen met een koptelefoon op? Met een koptelefoon hoofd. op, allemaal één op één. Dus je hebt een persoonlijke gids. En dat is een voormalige vluchteling of een migrant... Uh, waarvan je niet weet wat zijn achtergrond is. Mm -hmm. uh, en je volgt hem ja. door de straten. En, en door uh, een koptelefoon kun je natuurlijk ontzettend goed gebruik maken... van geluid, van muziek. Hoe, hoe uh, weet je ons op een andere plek terecht te, te laten komen? Of het gevoel te geven in ieder geval dat we ergens anders zijn? Het is toch met name de stem van diegene. Uh, ik heb de voorstelling gemaakt met, met 22 voormalige vluchtelingen... Uh, die allemaal zich, zich uh, uitspraken over het gevoel als een spook door Nederland te lopen. Uh, het gevoel ergens fysiek te zijn. Uh, je lichaam loopt ergens. Maar je gedachten of je herinneringen houden je daar ver weg van. Uh, het gevoel wat jij en ik misschien hebben als je in India loopt... of in een land waarvan je denkt... hoe moet ik me hier in godsnaam toe verhouden? Wat mm -hmm. doen die mensen hier? Uh, wie ben ik? Waar, waar kijk ik naar? Uh, en dat hebben natuurlijk in Nederland uh, duizenden mensen ook. Gedurende dat uur maak je dat mee... Dus, dus... Een soort, soort lost in translation bij. Ja, ja, ja, ja. Misschien dat we naar een fragment kunnen luisteren... om mm -hmm. een idee te krijgen van wat je op je koptelefoon hoort. Ja. Dit ben ik. Dit is mijn gezicht. Dit is geen kostuum. Dit is geen Nederlands uiterlijk. Ik ben allochtoon. Of een migrant, dat klinkt minder beladen. Een vluchteling, politiek of economisch, dat weet je niet. Misschien ook nog wel een moslim. Of, of ik ben hier gewoon op vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Dat is de vrolijkste variant. Ja, kortom, je, je laat heel veel ook in het midden. Je vertelt mm -hmm. niet alles. Het is niet dat iemand zijn levensverhaal vertelt aan jou... Nee, ik wilde niet. Ik wilde niet. Um... Dan is te veel één op één. Uh... Nou, dan, wordt het, dan een wordt het ook een soort. Um, hoe we het uitspraken, een soort ramptoerisme. Uh, je volgt de voormalige vluchteling, je hoort zijn verschrikkelijke vluchtelingenverhaal. Ja, ja, ja. En je kan eigenlijk alleen maar uh, ontzag hebben, medelijden hebben en denken. God, wat verschrikkelijk toch dat jij dit hebt meegemaakt. Uh, wat we veel liever wilden doen, was jou alle verhalen van al die mensen laten horen... en je aan het eind van de voorstelling je laten afvragen... maar wie was diegene dan eigenlijk? En wat zit er in mijn blik, zodat ik verhaal A wel op hem projecteer... en verhaal B niet? Wil ik dat niet? Verlang ik dat niet? Durf ik dat niet? Um, dus het gaat misschien nog wel veel meer over de projectie van ons. Wat zien we op het moment dat een uur lang iemand zwijgt samen met ons zwijgend door de stad loopt. Mm -hmm. uh, in plaats dat iemand zegt, nou, ik, dit is mijn naam, ik, ben, ik kom daar ja, ja, vandaan... Ja. Ja. en dit heb ik meegemaakt. Ja, je wilde een universeel verhaal vertellen. Een universeel verhaal, in ieder geval van die twintig mensen. Uh, een universeel gevoel van het je niet verbonden voelen. Hm. En uh, ja, het, het, uh, toen ik die mensen interviewde, was ik met name... Dan, dan begin je natuurlijk uh, vanuit een compleet ontzag voor, voor vluchtelingen... die, die daadwerkelijk een, een verhaal met zich meenemen waarvan je denkt... God, wat, wat rampzalig wat jij hebt meegemaakt. Dit wil ik met de wereld delen. Mm -hmm. Maar veel interessanter zijn misschien wel de verhalen waar ik mezelf tegenkwam... waarvan ik dacht, nou, dit, dit, uh, dit wil ik niet op je projecteren. Zoals? op het moment dat iemand gediend heeft in een, in een uh, gewelddadig regime... Hm. op het moment dat iemand zegt, ik heb het niet gered tot Zweden... dus ben ik maar in Nederland gebleven, jammer genoeg... op het moment dat iemand uh, moeite had met mijn homoseksualiteit... Uh, al die dingen waarvan je denkt, ja, maar hier ben ik het misschien wel helemaal niet mee eens. Ah, ja. Het kan zijn dat mensen denken... Ja, niemandsland, land, niemands land. Dat heb ik lang geleden ook al een keer uh, meegemaakt. Want in 2008 mm. heb je hetzelfde. Het ja. is in, ja. in, in, in dus een voorstelling die ik in 2008... voor de eerste keer in Nederland uh, heb gemaakt. Ja. Met, met die groep 25 uh, vluchtelingen. Dezelfde groep. Nee, een, een andere groep. Mm -hmm. um, en vanuit daar hebben we hem in Europa steeds opnieuw gemaakt. In allerlei steden waar het, het allochtonen debat uh, relevant is. Zoals welke steden? Uh, Valencia in, in Spanje. Daar hadden we het dan over de, de bootvluchtelingen ja. uit, uit Afrika. Ja. Uh, in Berlijn, uh, waar nadrukkelijk de Turkse gemeenschap natuurlijk uh, ja, uh, aanwezig is... Um, in Hannover, ook een Duitse stad, uh, vorig jaar in Amsterdam. Aha. Uh, en nu halen we hem terug naar Utrecht na ja. vijf jaar. Ja. En, en denk, is, zijn er dingen veranderd ook Merk je in die vijf jaar? Nou, de, de gidsen zijn veranderd. Ja. Er zijn uh, uit al die steden. Nee, ik bedoel, we nu gids... eigenlijk de manier waarop. waarop uh, gere... we nu kijken. gereageerd. Absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. want toen was dat debat was natuurlijk. We leefden toen, denk ik, in, dat, in het Rita Verdonk-tijdperk. Uh, het begin van het gepolariseerde allochtonendebat. Uh, en nu, tegenwoordig, zijn we natuurlijk ook een beetje allochtone moe. Uh, alles is besproken, er zijn geen heilige huisjes meer. Uh, op het moment dat er weer een migrantendebat uh, gevoerd wordt... dan denk je op een gegeven moment, hou op. Ik denk dat Geert Wilders alles uit de kast heeft getrokken... wat hij kon in het, in het provoceren of het, in het ons bevragen... van, mm -hmm. van onze mening over, over de multiculturele samenleving. Um, maar die vluchtelingen binnen, blijven binnenstromen. Hè? Er, zitten nu, uh, er zitten nu ook Syrische vluchtelingen in de groep... die uh, aanlopen tegen ook heel veel... Um, onverschilligheid. Terwijl drie, vier jaar geleden was er heel veel woede. Ja. Uh, tien jaar geleden was er uh, een grote mate van vertroeteling nog, denk ik. Uh, en nu zijn we ondertussen in het tijdperk van: nou ja, sorry jongens, we hebben nu onze eigen problemen. Ja. Uh, je bent geen hot topic meer. Maar dat maakt het veel harder. Dan moet je dus veel harder werken als theatermaker ja. om, uh, om reacties te krijgen, of niet? En misschien ook wel als bezoeker. Misschien dat je als bezoeker ook nog wel over een drempel heen moet, over de drempel van: daar gaan we weer er staat weer een vluchteling voor me. Ja. Ik hoop maar niet dat we kopjes thee gaan drinken in de wijk... en dat ik uh, bemoedigend nu uh, ja. je toe moet knikken. Ik, ik moet een beetje denken aan die straatsafari uh, van, van Adelheid Rozen die hier in, in, in Amsterdam-West en ook in Utrecht... ook, ook uh, ja. Ja, ja, mensen die je inderdaad bij je op bezoek liet komen, toch? Maar dat doe jij niet. Dat doe ik niet. Nee, uh, je, je spreekt niemand. In de hele voorstelling ben je stil. Uh, je bent eigenlijk met veertig man tegelijkertijd stil op straat. Mooi um, gezicht moet dat zijn, sowieso. Voor ja, dat is ge niet geniaal. Ja. Wat er natuurlijk ook gebeurt, en dat merken we nu ook al... is dat de stad erop begint te reageren. Want heel veel mensen in die wijk, in Lombok... die, die hebben dit vijf jaar geleden meegemaakt. Die zien ons... Uh... Ik, hey, daar heb je Dries weer. Ja, nou ja, en die, daar heb je die stille koppels weer op straat. Die hier voorbij schuifelen als spoken. Um, en die dan ook mee beginnen te lopen. Of mee beginnen te bewegen. Of mee beginnen te dansen. Maar ja, die, die horen niks. Die zien dus alleen maar die, die mensen die voorbij. Die horen ja. niks en die worden ook kwaad. Uh, vijf jaar geleden kregen we ook tomaten gesloten. naar ons hoofd. Oh. Uh, wat wat uh, de voorstelling voor de bezoeker uh, veel interessanter maakt of Die kwamen naar ons toe en die zeiden... wat wordt die voorstelling opeens actueel? Want we zagen de woede vanuit de wijk. En alles wat besproken wordt in de, in de tekst... projecteer ik niet alleen op mijn... Op mijn gids, maar ook op al die mensen die ik om me heen zie. Mm -hmm. uh, de gidsen zelf waren doodsbang. Maar dat uh, toonde de absolute actualiteit van het, van het uh, ding aan. We hebben ze nu wat, uh, wat meer erbij betrokken. Hoe, hoe kun je mensen er meer bij betrekken dan? Uh, door, door, door, uh, ze, ja, door met ze te praten, door ze, ze uit te nodigen. Uh, door ze nog meer te vertellen over wat we aan het doen zijn. Ja, ja, waren er overigens de reacties in, in, in andere steden, zoals Hannover en Berlijn. Uh, waren die anders dan in Utrecht? In Utrecht zijn we pas net. na nou ja, ja, vijf jaar geleden. en ja. nu is er een verschil. Um, ja, goede vraag. In, in er nou, de, de heerst in, in Duitsland uh, een nog grotere politieke correctheid. Een nog grotere, ik moet kunnen verwoorden wat ik hiervan vind. Ik denk dat Nederlanders de afgelopen jaren ook zijn verleid om botter te reageren. Hm. En daarbij misschien ook wel eerlijker te zijn. Ik denk dat het gesprek wat we hier voeren misschien ook nog wel uh, eerlijker is. Je gaat het ook in Athene doen hè, binnenkort. Ja, ja. Volgend wat, jaar. Verwacht je, wat verwacht je daarvan? Uh, veel, ja, ik denk dat het daar uitermate relevant is. Athene is natuurlijk uh, de poort tot Europa. Um, het, aan de andere Nou ja, dat is de plek waar, waar veel migranten binnenkomen. En ja. dat, um, aan de andere kant is het een arm land. Uh, ja, het, het, de problematiek is veel groter daar dan hier. Dat betekent ook dat het rechtsradicale denken... veel verder nog is ontwikkeld uh, dan bij ons. Ja. Uh, dus het festival is daar uh, behoorlijk uh, klaar voor veel, uh, veel weerstand. Ja, in ieder geval. We, nu, we kunnen nu dichterbij huis kunnen we terecht voor niemands land. Tot en met 22 september in uh, Utrecht. Meer informatie op uh, driesverhoeven.com of op uh, www.ssbu.nl. Zou dat in uh, Hollywood kunnen, zo'n uh, zo uh, tocht? Uh, roer René, komt koptelefoon op en de alochtoon die jou dan... Uh... Ja, nou, ik denk dat er al heel veel tochten in Hollywood zijn... maar die hebben allemaal te maken met Celebrity's, waar de sterren wonen en yeah. de huizen wonen. Ja, ja. Niet uh, zoiets cultureels Het is een ander, andere koek, ja. Ik ga even introduceren he, waar, waarom jij hier zit. Je bent, uh, er staat hier de, de, de koning van de Hollywood uh, B-film. Uh, uh, dat je... hebben jullie bedacht, hoor. Ja, precies. Ja, dat weet ik. Daar mag je zo op reageren. Okay. Uh, je nieuwe film met uh, Mickey Rourke, die gaat uh, volgende week... Vlissingen in première op uh, Film by the Sea. Uh, heet Dead in Tombstone. Dood in, uh, uh, dood in het stadje. Dat uh, Grafsteen heet. En uh, volgend jaar maak je een film over Michiel de Ruiter. Dus we gaan nog veel van jou horen de komende tijd. Ja, inderdaad, dat B-film dat schijnt iets te zijn... wat alleen wij in Nederland uh, bedacht hebben. Hè? Ja, grappig genoeg is... Uh, in, in Amerika maak ik genrefilms. En dat zijn uh, uh, actie... Uh, science fiction en uh, westerns. En, uh, en die zijn allemaal wat uh, goedkoper. Die zijn tussen de 5 en uh, 8 miljoen dollar. Maar iedere keer als ik naar Nederland kom. en dan word ik weer geïnterviewd door een journalist. die gaat altijd weer. Uh, Over B-films. Hoe voelt het nou om B-films te maken? Ja, ja. Nou, ik, ik voel het heer, vind het heerlijk om B-films ja, te ja. maken. Fantastisch. Het, het, het, het, het, het grappige, ik moest denken. toen ik uh, de, de, de voorbereiding las. en ook, uh, de, ik heb de film ook gezien. maar ik moest denken aan jouw uh, film destijds in 1999. Um, toen met, die, met die auto die uit de lucht kwam vallen. Ja, yeah, de Delivery. De Delivery. Yeah. Met een vetje van het in de hoofdrol. Hè? Klopt, ja. ja. Yeah. Nu genomineerd voor een Louis dor yeah. uh, Morgen maakt hij kans op de hoogste theateronderscheiding... voor een mannelijk acteur. Uh, um. Uh, ja, volg je volgt natuurlijk het the Nederlandse theater helemaal niet meer. Want je zit in Amerika. Nee, ja, ik, ik volg natuurlijk wel de Nederlandse speelfilms. En ik hoor natuurlijk heel veel over de acteurs en, en zo. Ja, ja. En is een fantastisch acteur. Ja, hebben jullie nog contact? Of? Uh, nee, eigenlijk niet. Een uh, paar jaar geleden zag ik hem toevallig weer in Nederland. En dan zeggen we hallo en dan praten we even. Oh. En, uh, ja, ik, ik had hem graag in de Michiel de Ruiter film uh, gestopt. Maar uh, hij is niet beschikbaar in die tijd. Dus dat is heel erg jammer. Ja. Uh, stel dat hij morgen wint, heb, heb je een boodschap voor hem? Uh, Nee hoor. Die, uh, vetje weet heel goed wat hij moet doen. Ja, ja dat, dat weet hij uh, vast. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, maar die, die, dat genrefilmen dat, dat uh, zijn dus films... die, die uh, veelal uh, niet in de bioscoop... terechtkomen begrijp ik. Maar op dvd's bijvoorbeeld. Ja. Um, en voor een waarschijnlijk ook een kleiner budget moeten worden gemaakt dan die hele grote blockbusters. Ja, mijn budgetten zijn zo tussen de 5 en de 8 miljoen dollar per film. Uh, de, uit, de outlet is dan straight to video zoals dat heet. Direct naar DVD uh -huh. of video. Maar tegenwoordig is dat VOD of streaming. Uh, maar ja goed, het, voor mij is dat niet erg. Ik, ik heb nog steeds een publiek van 50 miljoen, 100 miljoen mensen dat mijn films zien. Dus, uh, dus dat uh, vind ik helemaal niet erg. Ja, de, de, het feit dat jij het zo binnen het budget kan doen... Uh, dat is ook een van de redenen dat ze je gevraagd hebben voor Michiel de Ruiter, mm, uh, Ja en nee. Ik, ik, uh, ik maak twee speelfilms per jaar in Amerika. En dat is echt uniek. Nee, ja, dat is echt... Uh, ik heb nu 15 uh, speelfilms gedaan. Zie je, uh, je familie nog wel eens? Of, uh? Jawel hoor. Huh? Ja, zeker. <laughs> en uh, die wonen ook in Amerika. Ja. Um, maar uh, ik wilde nog steeds heel graag Nederlandse speelfilms maken. En ik wil graag grote, historische, epische speelfilms maken. Um, een aantal jaar geleden had ik dat nog niet gekund. Maar nu heb ik zoveel ervaring met techniek en visual effects... en hoe je dingen heel efficiënt doet... dat ik uh, naar Nederland was aan het kijken van... Hey, is er een producent die met me mee wil doen? En uh, is er een script of een verhaal dat we kunnen vertellen? En zo ben ik in gekomen met Klaas de Jong... De producent van Michiel de Ruiter. Ja, en, en jij schijnt ook als geen ander in staat te zijn... om voor een beperkt budget een grote zeeslag... Uh... Ja, nou ja, ik heb daar wel een plan voor, ja. Ja? het ja, is eigenlijk... Het is niet zo'n raar plan, maar we gaan wel op twee echte uh, 17-eeuwse schepen... die gaan we voor de kust leggen met een stijger en een constructie... Uh, en dan gaan we er echt zeeslagje naspelen... En daaromheen bouwen dan... met visual effects, met computers... bouwen ja, ja. dan 200 schepen. Ja, ja. En, uh, en ik weet hoe je dat kunt doen. Efficiënt en goedkoop. Ja. En, ja. en Dan, dan is zo'n film haalbaar voor het Nederlandse budget. Ja, ik zie buiten beeld allemaal mensen... die die boot heen en weer staan te, te, te of Dat is niet uh, het idee. Nee, maar die 17-eeuwse schepen die waren zo groot die, be die bewogen <lacht> eigenlijk helemaal niet. Gewoon de camera heen en weer bewegen. Ja, maar Als je heel snel snijdt en dialogen... je bent toch bezig met het, met het gezicht en de ogen... van een acteur. En dan snij je... Naar een heel groot, wijd shot. En dan zie je gewoon 150 schepen tegen elkaar schieten. En dat is dan weer ja. in de computers gemaakt. Ja, snel uh, monteren. Dat, is, dat zag ik ook in die film Dead in Tombstone. Uh, ja. Die, die uh, heb ik van de week bekeken. Je, je bent van, echt van de, van de snap uh, shots. Hè. Echt uh, heel snel monteren. Ja, zodat dit... we bijna geen tijd hebben om te, om te kijken naar, naar wat we eigenlijk zien. Uh, ja, en dan af en toe eventjes dat hele lange shot. En dat, dat outbalance brengen, of uit je ritme brengen... dat vind ik wel een, een stijlvorm van mij of zo. Maar je moet niet vergeten... Ik deze films zijn voor een internationaal publiek. En de Nederlandse speelfilms zijn vaak heel erg langzaam, heel erg traag gesneden. En een soort een traag ritme, wat prima is hoor. Ik heb daar geen mening over. Uh -huh. Alleen uh, het publiek waar ik bedien, die 50 miljoen, 100 miljoen uh, kids tussen de 12 en de 96. Dat jaar, zijn de aantallen waar we het over hebben. Ja, als, een film als Dead Race, wat ik dan gemaakt heb. Ik heb Dead Race 2 en 3 gedaan. Ja, dat zijn dan 70 miljoen, 80 miljoen mensen zullen die film zien wereldwijd. Dat ja. is natuurlijk gewoon ja. gigantisch. Ja. In deze 13 in Tombstone, we, we kunnen overigens een klein stukje van de trailer laten horen... Om, om een idee te krijgen van, van het spektakel. Am sinner? Yeah, I'm a sinner. We all are a bunch of vicious, lying, murdery thieves. Ja, er wordt, er wordt veel geschoten om het uh, heel zachtjes uit te drukken. Ja, zeker. Ja. Ja, uh, met Mickey Ork, ik zei het al. Dat is, ik, ik zei net B-film, dus ik bedoel het niet zo. Maar dat is wel een A-acteur. Zeker. Ja. Ja. En die kan je dan voor dat beperkte budget wel binnen, binnen de deuren krijgen? Nou, uh, van de 5 miljoen dollar budget wat die film gekost heeft... Gaat 20% naar Mickey oh. Rock. Ja. Wow. <laughs> dus ja, dus daar is... hou ik heel weinig over dat om die film te maken. Ja, maar je wilde hem heel graag, of? Ja, heel erg. En, uh, daardoor ziet hij, geeft hij een heel groot publiek, zo'n film. En, uh, en wat is mooier dan Danny Trejo en Mickey Rock in een western zien? Dat is natuurlijk gewoon de ultieme bad guys. En, uh, dus dat was uh, met heel veel plezier heb ik dat gedaan. Ja, hij speelt, uh, Rourke speelt uh, Lucifer, de duivel... die in feite een soort uh, pakt sluit met een uh, hele slechte meneer. Uh, die moet, ja, de, de, de medeleden van zijn bende... moet hij eigenlijk uh, binnen 24 uur uh, omleggen. En dan, ja. dan krijgt hij zijn ziel terug, hè? Ja, precies. Dus in feite faust, maar dan, uh, maar dan anders, toch? Inderdaad, ja. Ja, ja. ja. Het is eigenlijk een heel simpel verhaal... Alleen, uh, hoe ga je dat uh, mooi in beeld brengen, sfeervol, spannend. En uh, dat is, daar dat gaat de film over. Ja, en hoe was het werken met deze acteur? Het uh, was eigenlijk heel makkelijk, moet ik ja? zeggen. De eerste, de eerste dag was het een beetje moeilijk, want we, ik, ik werk heel snel als regisseur, echt heel erg snel. Dus zijn crewcall, de crew call als de crew dan op de set komt... was 7 uur s ochtends En hij moest een kwart over zeven op de set zijn. Dus hij had gezegd, nou dat doe ik niet... want dan sta ik een uur te wachten. En dan, de, al, hij weigerde om te komen. Maar mijn ja. opnameleider zei... je moet een kwart, kwartiertje na de call daar... want die regisseur is heel snel. Dus om 14 minuten over zeven komt hij naar de set echt met een, met een houding van... nou, ik ga die regisseur eens eventjes verrotschelden. schelden. Yeah. Dus hij komt op de set en ik zeg... hé, hey, goedemorgen meneer Rock. En, uh, en hij zei... are you ready for me? Ben je ben klaar voor mij? <laughs> en ik zeg, ja hoor, gaat u daar maar staan. En roll cameras. En vier camera's stonden klaar. Alles was klaar. En toen draait hij om en hij kijkt naar mij en zei... Uh, I like you, you're cool. En okay. toen was alles goed de hele dag. Ja. Nee, het en, heel die, leuk. en de sfeer is de hele tijd zo goed gebleven? Ja, fantastisch. Ja. Ja, hartstikke leuk om met hem te werken. Ja. Het, het, het, het schijnt ook dat je, dat je binnen je budget weet uh, te blijven... door heel veel dingen ook zelf te doen. Hè? Je, ja. je, je hangt ook zelf met... De, af en toe duw je de cameraman aan de kant. zeg je, Doe het zelf even. Nou, het zijn geen cameramens. Ik ben de cameraman. Echt waar? Ja, ik ben de regisseur, oh. ik ben de DOP en de operate, camera operator en ik heb dan nog een aantal andere kamers dan met andere camera operators maar ik doe dat allemaal zelf ja. en dat is ook de reden waarom ik heel snel en efficiënt kan draaien en normaal gesproken speelfilms ook 30, 40 setups heet dat dan, shots per dag maar ik doe er zo'n 100, 120 per dag dus het is een more than tempo en, uh, en ik heb heel veel controle en dat is iets wat in, in Hollywood heel uniek is, uh, zelfs als je een 100 miljoen dollar film doet... dan is je controle als regisseur heel laag. Je bent heel laag op de rangschik. Uh, in Nederland als regisseur ben je de nummer één... behalve dan de producent. Mm -hmm. Heb je het voor het zeggen. Ja. In Amerika als regisseur ben je de vijfde schakel. Ik, uh, ik heb nu, omdat ik zoveel films gedaan heb die heel succesvol zijn... heb nu een soort autonomie dat, dat ik kan doen wat ik wil. En dat was bij Dead and Tom's dan ook. Zolang ik binnen budget blijf en binnen tijd blijf... en het genre film... Ja, yeah. kan ik doen wat ik wil. Mooi. Ja, het is, het is een bijzondere film, uh, the Dead in Tombstone. Uh, dankjewel. En we zijn heel benieuwd natuurlijk naar, naar uh, die film van Michiel eruit. Uh, Dead in Tombstone is uh, volgende week vrijdag om 9 uur s avonds te zien... op uh, filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. En vanaf 2 oktober te verkrijgen op TVD. Dankjewel, Roel. Graag gedaan. Uh, ook in deze uitzending is er uh, in opiumruimte voor, uh, voor latent talent... deze week een zeer getalenteerde saxofonist. En die wordt aan, uh, aan u, bij u aangeprezen door saxofonist Tom Beek. Florian... Een geweldige saxofonist uit Den Haag. Een van de jonge garders met een fantastisch geluid. En een hele goede idee. Ik hoop dat het een hele grote jongen wordt. Op jazzgebied. En dat is hij eigenlijk al. Daarom heb ik gekozen voor Florian Wemper voor de 80 seconden. De 80 seconden van... wordt het al Florian Wemper. <truimert> Wempen. Hij uh, studeerde Komlaudo van het Conservatorium in Den Haag. Hij heeft uh, zijn eigen album uitgebracht. En hij heeft ook heel netjes binnen de tijd gespeeld, horen we nu. Fijn dat je er bent. Toen je klein was, uh, luisterde je al naar uh, John Coltrane en naar uh, Charlie Parker? Vanaf mijn allereerste jaren, ja. Ja. ja. De, de, dat was het gewoon. En je wist gewoon ook meteen... Dat is een bijzonder. Je wist ook meteen dat, dat instrument, whatever it is... Want dat wist natuurlijk nog niet dat het een saxofoon was. Nee, maar ik, ik hoorde het veel in huis. Dat is de luxe. Ik hoorde gewoon heel veel klassieke uh, muziek en ook jazz. Een dat een rijke platenkast. En uh, ik, uh, ik diende verzoekjes in. En de ene dag was het veel Parker. Dan was het veel Coltrane. Veel Miles Davis. En dat resoneerde gewoon. Ja. Oh, uh, Miles Davis, het had ook een trompet kunnen zijn? Of? Nou, ja, de, toen, toen was ik nog niet zo zeker van wat ik wilde spelen. Ik wilde het gewoon graag luisteren terwijl ik met... Uh, dingen bezig als die op die leeftijd gewoon ja, niet, natuurlijk. Ja, ja. Maar zodra het moment kwam dat ik uh, zelf kon spelen, wist ik gewoon dat het saxofoon moest ja. zijn. En, en Charlie is natuurlijk van de, van de alt en de uh, coaltrading is van de tenor en jij hebt het voor de tenor gekozen. Ik ben op alt begonnen. Eigenlijk begint iedereen op alt uh, vanwege het, uh, het volume, maar op een gegeven moment ben ik naar tenor gegaan, zeker. Ja. Goed. Uh, uh, succes verder met, uh, met, met de carrière en met, met uh, het album. Hoe heet het album? Het album heet Flow's Flow en het Flow. stuk dat we net hebben gespeeld was het allerlaatste van het album. Het heet It's Never Off The Table. Okay. En zijn naam is Florian Wimper. Hou hem in de gaten. Dankjewel dat Dank wel. er was. En volgende week weer een andere 80 seconden. Vanavond om uh, even over half elf is uh, Opium Televisie op Nederland 2. Cornel Maas, die zit er klaar voor. Dat wilden we zeggen. Hij zit nu een beetje mink, denk ik. Dat <lacht> <lacht> zou een beetje vroeg zijn. Dan zou ik straks een enorme pannenkoek op mijn gezicht ja, hebben. Ja, ja. <lacht> en dat kan helemaal niet. Maar uh, nou, als het goed is, wordt het wel een uh, leuke, onvoorspelbare uitzending. Want uh, nou ja, het belangrijkste gast is Anouk. Die eigenlijk nooit uh, interviews doet. Maar nu wel komt praten over haar symfonica en Rosso concerten. En we blikken ook nog wel terug op het Songfestival. Of, Natuurlijk. Of over ja. haar single Wigger zal het gaan. Of over ja. hele andere dingen, want dat weet je wel nog maar nooit. Mm -hmm. Zie je vanavond. En uh, na nou, aandacht voor een, een AAA-film zeg ik dan maar. De film Wolf, die volgende week in première gaat. Uh, in de studio zijn Nazadin Tjaar en Marwan Kenzari. Een film over een criminele jonge kickboxer Karin Kruitsen, de actrice die doet culturele nieuws. En de Louis en Theodore gaan we het over hebben. Splendid is er ook. filmpje over Bert Visser, waar jullie het eerder vanavond over hadden. Over zijn voorstelling op de Afsluitdijk. nou ja Bonvol, dus met andere woorden. Oké, okay, vanavond even over half elf, Nederland tweeën. Dankjewel, Cornat. Jo. Ja, en hij zei het al: uh, het uh, Theatergala is morgen. Dan kan ik u melden dat wij er dan ook zijn vanaf het Theatergala. Uh, tussen 9 en 10 uur op Radio 1 hoort u bij ons wie de Louis-Dor en de Theodor uh, dit jaar, dus de hoogste theaterprijzen hebben gewonnen. Volgende week zijn we er uiteraard ook weer. Uh, uh, uh, en straks om half vijf uh, het nieuws. Daarna, ik wens u eerst even een heel fijn weekend. Uh, luister morgen af naar die uitzending vanuit de uh, Schouwburg. Maar na half vijf hier op uh, Radio 1. Het Sportforum met Dione de Graaf. Wat ga je doen, Dione? Jazeker. Hi Hans. Goedemiddag. Uh, we gaan uh, praten over natuurlijk de afgelopen week. Daar gaat het over het IOC. En het gaat uh, natuurlijk ook over het Nederlands elftal. Maar er is ook heel veel livesport. Want we zijn bij het golf, bij de KLM Open. Joost Luiten doet het heel erg goed. We zijn bij de Vuelta. De Vuelta wordt beslist vandaag. Dat kan niet anders. En we zijn ook bij Davis Cup Tennis Nederland Oostenrijk. En misschien wordt dat ook wel beslist. Dat allemaal uh, straks na half vijf. Vind je dat goed, Hans? <laughs> Prima, Prima. Het NOS-journaal. Hans was alweer, hoofdkinten <laughs> van het nieuws nu. Frankrijk en Groot-Brittannië verwelkomen het Russisch-Amerikaanse plan... van aanpak voor de ontmanteling van chemische wapens in Syrië. Minister Fabius van Buitenlandse Zaken spreekt van een belangrijke stap voorwaarts. Ook VN-chef Ban Ki-moon reageert positief op de plannen. Londen en Parijs bespreken de plannen maandag met Amerika... Haagse bronnen bevestigen dat het kabinet de Johan-Willem-Frizo-kazerne in Assen gaat sluiten. De Drentse commissaris van de Koning Tichelaar zei vanochtend dat de plannen dinsdag op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Hij verwacht dat er 1400 banen daardoor verdwijnen. Twee jaar geleden dreigde ook sluiting, toen was er in Assen massaal protest.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 Met op veel plaatsen nog bewolking en af en toe wat regen of motregen. Het wordt wel steeds vaker droog en die droge perioden gaan in de avond en nacht gewoon helemaal overheersen. En dan klaart het ook behoorlijk op. Het koelt af naar 8 graden in het binnenland. En of langs de kust en de wind begint wat verder af te nemen. Alleen in de kustgebieden nog een kleine kans op een enkel buitje. Dan draait morgen de wind naar het zuidwesten, en gaat weer toenemen. En dat eigenlijk allemaal op nadering van een nieuwe storing. Die komt pas in de avond met regen, maar de bewolking komt eerder. En eh, misschien dat er dan daarvoor uit nog een enkel buitje valt. Maar het is toch in ieder geval ook een periode lang droog met 17 graden op de thermometers. En dan als het gaat regen in de avond gaat de wind verder aantrekken. Hard wordt die dan langs de kust de windkracht 7. Maandag en dinsdag erg buiig, af en toe wat zon. De wind speelt een belangrijke rol en de temperatuur valt verder terug. 13 of 14 graden wordt het maar maximaal. Later in de week wordt het wat rustiger en voorzichtig weer minder fris. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat op de hoofdrijbaan tussen Knoop het Oude Rijn en Lunetten, 3 kilometer door werkzaamheden. Daar is namelijk maar één reis ook het hele weekend open. Op de parallelrijbaan staat 2 kilometer file. De A13 richting Rotterdam, tussen Delft-Zuid en Knoop het Kleinpolderplein, daar staat 6 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de A20. Daar is de rijbaan richting Hoek van Holland. Het hele weekend afgesloten tussen Knoop het Klein Polderplein en Ketelplein. Dat staat een Inmiddels een file van de 5 kilometer. En nog problemen op het spoor, want van naar Schiphol... daar rijden minder treinen. Dat komt door een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur. Langs de lijnen, met Diode de Graaf. Goedemiddag dames en heren, dit is Langs de Lijn op zaterdag 14 september. Straks bespreken we de afgelopen sportweek met drie gasten. Maar we gaan eerst naar de live sport. Het kan zomaar een mooie dag worden voor de Nederlandse Davis Cup tennissers. Als ze het dubbelspel tegen Oostenrijk winnen, promoveren ze naar de wereldgroep. En Marcelle Mesker, goedemiddag, gaat het de goede kant op? Nou nu wel. Uh, na een uh, ja, wat stroef begin. De eerste set liep niet echt lekker. verloren ze ook met uh, 6-4. Ze kregen weinig kansen op de service games uh, van de Oostenrijkers. Uh, zelfs uh, geen enkel breakpoint konden ze afdwingen. En uh, het was wel terecht dat die Oostenrijkers die eerste set wonnen. Nou dan is het een beetje knokken, een beetje mat in het begin van de tweede set. Maar ineens toch wat meer beleving. Uh, de fans, die Groningse studenten, laten wat meer van zich horen. En je ziet dat die om een keer erin zit. Nou, de eerste break kwam ook voor Nederland. En uh, ja, onmiddellijk volgde daarop een re-break. Vervolgens de Nederlanders weer een break. En nu de setwinst voor Nederland. Dus het staat uh, one saddle, 6-4 voor Oostenrijk. En nu 6-3 voor Nederland. Dus we zijn terug in de wedstrijd. En uh, het ziet er weer goed uit. Dan gaan we naar Spanje, waar de beslissing in de Vuelta straks gaat vallen. Uh, de ene laatste etappe met de finish op de Angliru. Zeer steile beklimming. Chris Horner heeft uh, drie tellen voorsprong op uh, Nibali. Sebastian Timmerman, Goedemiddag. Blijft, het, Dion, blijft het spannend tot de Angliru... of is er al wat gebeurd in de top van het klassement? Nou, dat niet in de top van het klassement. Maar er is al wel een uh, aardige groep weg... eigenlijk de hele dag al in deze etappe. Zo'n 30 renners zijn er nog van over. En in die groep zien we Bauke Mollema... die natuurlijk uh, de afgelopen week... een prachtige etappe overwinning boekte in Burgos. Maar Mollema moet nu even passen... op het moment dat uit die kopgroep Paolo Tiralongo wegrijdt. En dat is een ploeggenoot van Vincenzo Nibali... die dus gisteren inderdaad zijn rode leiders trui verloren aan Christopher Horner. Nibali staat nu tweede op drie seconden... dus inderdaad van Horner. En Nibali heeft drie ploeggenoten... in die grote kopgroep zitten. Want Longo rijdt daar nu uit weg... als we begonnen zijn aan de voorlaatste klim van deze etappe. En dus ook de voorlaatste klim van de Vuelta. De Alto del Cordal duurt uh, is iets langer dan vijf kilometer. Uh, naast Longo zijn ook Vogelsang en Griefko meegesprongen in die kopgroep. En dan kun je zeggen of is Nibali wat van plan... wil hij ze straks gaan gebruiken als springplank... Of heeft Nibali definitief het hoofd gebogen al voor Chris Horner... en voelt hij zich toch niet goed genoeg? Nibali zit in het peloton, net als Horner natuurlijk. Net als Valverde, net als Rodriguez. Peloton ook begonnen aan die voorlaatste klim aan de Alto del Cordal. Horner schuift meteen uh, naar voren toe. Meteen naar de eerste rij zo'n beetje van dat peloton. En als we deze klim gehad hebben, is het zo'n kilometer of acht dalen. En dan komen we aan de voet van die gevreesde Alto del Angliru. Horner in tweede positie al van het peloton. Waar zit Nibali? Die zit zo rond de vijftiende positie in het peloton. Zit dus iets verder weg. Peloton begonnen aan de voorlaatste klim van de Vuelta. Tiralongo is dus de koploper. Rijdt dik vijf minuten voor dat peloton uit. Daarachter komt een Fransman, Honde, En dan de rest van die omvangrijke voormalige kopgroep inmiddels. Onder wie Bauke Mollema. 24 kilometer nog te rijden. En ik denk dat Horner al wegrijdt uit het peloton. Ja, Christopher Horner pakt gewoon al een paar meter in dat peloton. Dat doet hij in het wiel van een van de coureurs van Eusk Altel. En nu moet Nibali al gaan antwoorden. En Nibali zit daar nog niet bij. Nee, Nibali zit in dat peloton. Dus Christopher Horner lijkt niet te wachten tot de slotklim. Tot die ontzettende stijle Angliru. Maar raadt nu al op avontuur. Of heeft hij het helemaal niet in de gaten gehad en denkt hij van hé, hey, ik heb een gaatje. Want hij kijkt echt achterom. Laat een beetje die Euskaltel rennen rijden. Maar keert nu weer terug in dat wiel. En zo is er een toch al een beetje een opmerkelijke situatie als we begonnen zijn aan die voorlaatste klim. Met dus één koploper, Tira Longo. En daar vijf minuten achter Chris Horner, die nu lijkt te wachten op Nibali en op de rest van het peloton. Ik denk dat hij zelf genezen in de gaten had, dat hij een klein gaatje had. Dan gaan we terug naar uh, Topsport in eigen land In Zandvoort gaat het dit weekend om de titel op uh, het KLM open. En golfer Joost Luiten is in vorm. Hoe gaat het met hem, Ragnar Niemeijer? Ja, ik kan niet anders zeggen dan echt uitstekend. Het gaat uh, ja, fenomenaal. Ik heb hem nog niet zo goed zien spelen dit jaar. En ik denk zelfs dat hij hals gespeeld heeft. Die, die, uh, ja, dat die vorm heeft hij dit jaar uh, nog helemaal niet laten zien. Maar de afgelopen jaren ook niet. Chips, puts van 30 meter. Ballen vanaf de rand van de green. Die hij er uh, keurig netjes wist in te krijgen. Bijvoorbeeld op hal 17. Uh, een uh, geweldige put van hem gezien op hal 10. Hij was rond die 19-11e hal echt in uh, bloed en bloedvorm. Heel erg uh, goed geconcentreerd kwam in zijn eentje aan de leiding te staan. En, uh, ja, toen uh, misschien toch wat last van zenuwen... Uh, was die compositie uh, ook even weer kwijt. Maar vervolgens uh, herstelde hij zich wat ik zeg met uh, ja, goede drives, goede puts. Eigenlijk uh, was het allemaal uh, goed wat uh, de Nederlander liet zien. En hij staat inmiddels ook in zijn eentje met tien slagen onder par... gewoon bovenaan. En dat is toch eigenlijk wel waar de liefhebbers de afgelopen jaren op hebben gewacht. De uh, druk is toch uh, heel erg groot op de schouders van Joost Luiten. Die uh, ja, geldt als onze beste speler, geldt als... Een van de coming men op de Europese tour wil graag naar Amerika. Nou ja, dat is een doel wat dichterbij zal komen. Als hij morgen zijn zenuwen onder bedrang weet te houden. En hier de titel weet te halen. Want ga maar eens kijken in de geschiedenisboekjes bijvoorbeeld. In 2003 Maarten Lafebvre een overwinning. Dat is dan tien jaar geleden. Maar in 1947 daarvoor met Joop Roel de laatste Nederlandse winnaar. Het is een uitzondering als dat een keer er gebeurt. En Joost Luiten is in vorm. Laat het te zien. Bezwijkt niet onder de druk en ook niet onder de weersomstandigheden... Ook daar trekt hij zich niets van aan. Het heeft tijdens grote delen van zijn ronde hard. Eigenlijk soms keihard geregend. Er was behoorlijk wat wind bij vlagen. En al dat soort vervelende tegenstanders wist hij de baas te blijven. Dus nee, de mensen hebben kunnen genieten van Joost Luiten in topvorm. En beloof morgen, wat dat betreft, echt een, een superdag te worden hier in Zandvoort. Met hopelijk droog weer en hopelijk heel veel toeschouwers. Langs de lijn Sportsforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan de afgelopen sportweek uh, doornemen met Willem Vissers van de Volkskrant. Goedemiddag. Hallo. Met Hans Klippers van het AD. Hallo. Ook goedemiddag. Hai. En ook goedemiddag aan uh, Joop Albeda. Interim technisch directeur van de Nederlandse Atletiek Unie. Um, zoals altijd op zaterdagmiddag uh, beginnen we met uh, het rondje. Het uh, sportmoment van de week. Willem, jij was bij het Nederlands elftal. Komt jouw moment daar ook vandaan? Nee. Kijk, wat is jouw moment van de week? Nou, het is een beetje particulier. Ik was gisteravond in Wageningen. Daar was eerst een journalistenwedstrijd, daar hoeven we het niet over te hebben. Maar er was daarna een, een wedstrijd Oud-Vitesse tegen Oud-Wageningen. En dat was op de Wageningse Berg. Dat is een stadion, dat is nog bewaard gebleven. Dat is In 1992 is Wageningen failliet gegaan. En er waren ongeveer 1500 toeschouwers bij die wedstrijd. Toen ik daar aankwam, want wij moesten die voorwedstrijd spelen, stonden er allemaal parkeerwachters. Ik denk, ja, maar wat, wat is het rare allemaal hier? Er hoeft toch geen parkeerwachter te komen? Maar er was gewoon ontzettend veel... Ik denk dat er ontzettend veel behoefte is aan een beetje oude wetsvoetbal. Van, van, van een beetje oude mannen, maar ook niet zo commercieel. Uh, uh, mooi stadion, schitterende omgeving, bomen. En uh, ja, die mensen hebben zich geweldig geamuseerd. Ja, Frans je... Thijssen en allerlei andere oude sterren, die zagen ze Bram, Braam, Jan van Halst. Ja, was echt leuk om te zien. Dus het, het verlangen naar... Nostalgie. Ja, en niet zo, ja, niet zo niet commercieel. Zo commercieel. Niet Wordt al die groter. stadions op, op, op, op, uh, op industrieterreinen. En uh, bonnen die je moet kopen, die je moet inruilen voor, uh, voor een kroket. En dat soort dingen allemaal. Ja. Erg mooi. Goed initiatief. Doorgaan. Hans Klippers het moment van de week. Jij komt uit Buenos Aires. Komt jouw moment daar vandaan? Nee, nee. Ook niet? Nee. Mijn moment moet eigenlijk nog komen. Uh, niet uh, Tiger Woods of uh, Messi of Ronaldo is de best betaalde sporter ter wereld. Maar de bokser Floyd Mayweather, junior... En die boxt vanavond een wedstrijd tegen de Mexicaan Alvarez. En die krijgt daarvoor 41 miljoen dollar, nu al. Okay. Dus uh, dat is zeer bijzonder. En dat kan alleen nog maar hoger worden... omdat ze verwachten een, een hoos aan mensen die dus uh, inloggen... En daarvoor betalen. Dus het komt niet in Amerika niet op de open zender. Dus ze moeten daarvoor betalen. Nou, dat is gigantisch. Het is niet in het zwaargewicht. Het is een super weltergewicht. Uh, Meeweider is ongeslagen, 44 partijen. Maar zijn tegenstander, uh, de Mexicaan, 42 partijen ongeslagen. Dus dat is uh, ja, bijzonder. En ik, uh, dat moment voor mij is dan die 41 miljoen. Ik denk Dat is ongelooflijk. We hebben het allemaal over de, de bedragen in het voetbal. Maar voor één bokspartijtje, 41 miljoen dollar vangen, dat is uh, bijzonder. Hadden we het net nog over? over nostalgie. Ja, dat is ook te <laughs> Daar, <tegenoverstellen. laughs> Daar hoort dit niet bij, nee. Dan naar Job Albeda. Het moment van de week. Wat nou, ik moet eerst even uh, reageren op Willem. Want dan heeft hij in Andorra toch wel precies gezien... wat hij graag wou zien. <laughs> nee, nee, nee. En dan was nee, nee. ongeveer ook in een stadion als... Uh, nee, ik, uh, dat, nee, maar dat was niet het spel zo... te slecht voor. Oké, okay. ja. Dus ik het niet zo erg, voor mij mag iets best in een klein stadion gespeeld worden. Ja. En ik vind het ook goed dat landen als Andorra de kans krijgen om zich eens in de zoveel tijd te meten met de goede landen. Maar het spel van het Nederlands elftal leek nergens op. Een moment? Nou, het was niet, ja, het was niet, niet zozeer een moment. Uh, het was meer een moment voor mezelf, een moment van verbazing. Toen Johan Kruijs zegt dat bij de top 16 van de wereld uh, eindigen van het Nederlands elftal, dat het al een soort Echt? wereldprestatie was. Toen dacht ik. Ik ben even lost. Wat is er aan de hand? <laughs> nou ja, dit, dat dacht ik. Van, nou dat, deze uitspraak he, heb ik dan nooit gehoord dat wij met elkaar tevreden zijn met een 16e plaats voor het Nederlands elftal wat altijd bij de top 10 van de wereld hoort. Af en toe bijna nummer 1 is, of 1 is geweest, 2 heeft gestaan. Mm -hmm. uh, past niet bij de Nederlandse signatuur. Past ook niet bij wat Johan altijd gezegd heeft. En wat we met Ajax ook gewoon willen. Ja. Op naar de top. Is dat, Joop, of is dat Johan of is dat het voetbal, denk jij, wat hem tot deze uitspraak heeft? Nou, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. Dus ja. dat is Johan zijn visie ja. van dat moment op de wereld. Hij ja, is mild geworden. Hij was in de ja. milde bui. Dat denk is een interpretatie. Ja. We hadden vandaag een column in de krant, hebben vandaag een column in de krant van Sjoerd Moussou. En die schrijft hetzelfde. Dat Cruijff ja, liefst met zijn vrouw gaat wandelen. En het eigenlijk heel mild is, wat Willem nu zegt. Ja. Zullen we even, eigenlijk. ik wil graag even, want we komen daar straks wel op terug hoor. Maar ik wil graag even het Nederlands elftal uh, bij de horens uh, vatten. Um, jij zegt het was, uh, Ja, hoe jij zegt zei het Nederlands elftal en jij, jij, Ik weet niet of die mensen zitten kijken met, het, met die video camera. Jij gaat zo doen met het Nederlands elftal. Oh nee, ja, zei, deed ik dat? Ja, zo, Nee, Nee, nee, nee, maar jij zei, elftal, zei het ja, was een was... slechte wedstrijd. Ja. Je verhoorde het nog anders. Ik weet ja, nog, het leek nergens op. Het leek nergens op, ja, ja. Ja, goed. Kijk, ik ben een, uh, wat dat betreft een beetje een, een, een, een, een, een. Misschien een veel eisend mens. Want uh, er waren ook collega's die zeggen: Ja, dat weet je toch van tevoren. Tegen Andorra, dat is moeilijk. En die gaan met tien man in het doel staan. En... Maar het spel van Nederland was echt ongelooflijk slecht. In die eerste, met name in de eerste helft. Het was alleen maar breed. Wat toch een beetje de Hollandse ziekte is: dat breed spelen. Terug naar de keeper. En weer uh, opbouwen. En uh, het opbouwen is heilig. Van Persie zijn de afloop terecht. Die bal moet gewoon naar voren. Kijk, daar staat het doel van de tegenpartij. Daar moet die bal ook naartoe. En daarnaast is het zo... Ik vond het wel schokkend dat er twee buitenspelers staan. Van Gaal wil graag met buitenspelers spelen. Dat was in dit geval Schaken en Lens. Die eigenlijk hun man niet voorbij komen. Of niet of nauwelijks voorbij komen. Een Andorese boekhouder. Uh, uh, uh, uh, pompstation. Weet ik niet wat ze allemaal doen. Maar dat vind ik dan toch wel heel slecht. Hm. En, en dat er twee controlerende middenvelders... en dan wordt er na afloop een verhaal een gevraagd... Van waarom speel je met twee controlerende middenvelders... Scha uh, Schaars en Stroopman? Zeiden ja, als ik meteen met Maher was gaan spelen... was misschien de balans verstoord geweest op het middenveld. Dan denk ik, ja, maar mensen, we spelen tegen Andorra. Die zijn 205 van de wereld. Ik bedoel, doe dan, dat kun, dan kun je niet serieus gaan zeggen dat de balans verstoord is. Was het wel allemaal een beetje onder het mom van... het kan allemaal wel beter, maar wat maakt het eigenlijk uit? Want we hebben ons geplaatst. Nou ja, dat vind ik dus niet. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik zie voetbal als sport sowieso. Dat zie ik ook als amusement. Ik bedoel, ik ga naar het stadion toe om iets moois te zien. Ik wil verwonderd worden, ik wil verbaasd worden, ik wil verbijsterd worden. Dat ben ik in dit geval een beetje geworden dan. Maar ik vind, ik vind, je wil iets zien. En ik zag hier niks. En of ze dan winnen of verliezen vind ik altijd... Ja, ik bedoel, het is wel handig als ze winnen van Andorra... want anders zou het helemaal een schande zijn. Maar ik wil gewoon iets zien. Hm. En in dit geval zag je eigenlijk alleen maar het eerste doelpunt van Van Persie. Dan zag je heel eventjes uh, uh, uh, klassen van die ja, jongen uh, afdrijpen. Maar ik was toch wel uh, zwaar teleurgesteld. Want je gaat, er toch met een, uh, met, je gaat er ook als journalist, maar ook als die toeschouwers... en die worden dan niet eens bedankt bij wijze van spreken. En, en, en, en die, die zijn wel met, met zo'n autootje zijn ze twee dagen onderweg. En, en die mensen gaan toch maar weer kijken naar het Nederlandse elftal, En dan mag je ook wel iets bieden. Laten we even naar de reacties gaan uh, vanuit. Andorra, Robin van Persie, was dus de maker van, uh, van beide treffers. Maar de aanvoerder gaf toch ook wel toe dat Oranje niet wist te overtuigen. Ja, het was ook niet lekker spelen. Het was jammer dat die bouw niet viel. En uh, eerst hebben, hebben we twee halve kansjes gecreëerd. Dat is te weinig. Dat is niet goed genoeg. En dat wisten we ook. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd in de rust. En uh, ja, ik kon wel zien dat hij iets meer rust... na die uh, eerste en tweede goal in ons team kwam. En vanaf dat, vanaf dat moment hebben we eigenlijk nog vier, vijf... misschien wel zes hele goede kansen gecreëerd. Nou, we naar de bondscoach, Louis van Gaal, was tevreden. Hij was vooral goed te spreken over het hele kwalificatietraject...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 Want ik denk dat Nederland absoluut kansloos uh, is straks bij het WK. Ik heb, omdat ik uit Argentinië kom. Ik heb daar um, Paraguay-Argentinië gezien. Ik was onder de indruk van Paraguay 2-5. Ik was laatst al onder de indruk van Brazilië. Wij hebben twee, maar Willem is de expert. Wij hebben twee wereldtoppers. Robben en Van Persie, als we dat zo willen. Mm -hmm. Nou, daar gaan we het absoluut niet mee redden. Dus... We moeten wel realistisch zijn. Ik zeg van nou, dat het, dat, dat het Nederland zelf dan niet sprankelend speelt. Dat vind ik niet zo verbazendwekkend. Is het, is het zo erg Willem? Vind je, de, uh, uh, hoe zie jij de kansen van Nederland op het, uh, op het WK? Nou ja, die zijn niet, daar ben ik met Hans eens. Die zijn niet buitengewoon groot. Het is alleen zo. Kijk, vier jaar geleden dacht ook niemand dat Nederland de finale kon halen. Toen hadden ze nog wel iets meer. Kijk, ik vind wel Nigel de Jonge, spelers, Jong, die moet gewoon terug. Je moet gewoon goede spelers oproepen. Je kunt wel zeggen, ja, maar dat past niet helemaal in het systeem. Maar dat is gewoon een goede, goede verdedigende middenveld. Die moet er volgens mij gewoon bij. Maar het zal geen... Kijk, normaal gesproken is het niet echt een topteam op dit moment. Want Hans zegt, er zijn twee echte toppers. In feite heb je de 3A4 met Snijder van de Vaart. Maar dat is eigenlijk het grote gevaar. Wij zitten al vier jaar aan het praten over de grote vier. Hè? Dat zijn dan Snijder van de Vaart, Robben en uh, van Persie. En daar is Nederland er veel te is afhankelijk nog, van. Maar dan? er is ook na die vier jaar niemand meer bijgekomen. Hmm. Kijk, ik dacht even dat Afalaj zo aanpikken. Nou, die is helemaal van de Raad verdwenen. Uh, maar herkant misschien ooit stroopbal misschien. Maar op dit moment zijn het nog steeds die vierzelfde voetballers. Die een beetje een stempel. Uh, waarvan de twee niet samen mogen spelen. Waarvan, waarvan de twee niet samen mogen spelen, waarvan er ook nog vaak één geblesseerd is. Dus het is gewoon, de spoeling is redelijk dun. Maar dan nogmaals zeg ik, het is een toernooi. En je krijgt in een pool, krijg je altijd één zwakke land erbij. En één land wat ongeveer gelijkwaardig is. En dan één betere als ze geen groepshoofd worden. Nou, dan kunnen ze de pool wel doorkomen. Dan kun je in de tweede ronde komen tegen. Vorige keer was dat Slowakije, Nou, dan kun je ook van winnen, bij wijze van spreken. En dan sta je al in de kwartfinale. En de vorige keer hadden ze in de kwartfinale eigenlijk uitgemoeten tegen Brazilië, natuurlijk, als je heel reëel bent. Want die had in de rust dat er 3-0 moeten zijn voor Brazilië. En dan kan het nog wel eens goed vallen. Het kan altijd wel een keer goed vallen. Maar normaal gesproken is dit geen ploeg. Is Argentinië veel sterker? Is Brazilië veel sterker? Is Spanje sterker? Is Duitsland sterker? Is Colombia denk ik sterker? En dan zijn er misschien nog wel een paar sterker. Dus we moeten niet al te veel slingers ophangen... en dan heel erg teleurgesteld zijn. Joop Alba, ben je ook zo pessimistisch? Nou, ik, ik denk dat uh, misschien... Kijk, dat, dat je zegt van goh, we hebben, niet, uh, we hebben niet een vijftal in de as van het veld staan. die gewoon van wereldklasse zijn. wat je misschien drie of vier nodig, echt in de as van het veld nodig hebt. in plaats van in de, en meer vanaf de vleugels. Maar ik denk dat dan, en ik denk dat Louis dat wel ook wel ziet. dan zal de kracht moeten liggen in het ja. systeem van spelen. en, en het team wat, je, wat boven zichzelf in collectief iets kan brengen wat andere teams... die heel veel meer klassen hebben... van nature dan wat vaker achterwege laten, Dan komt het individu toch wat meer bovendrijven. En de, de kracht van voetbal is toch dit onvoorspelbare. Hè? Dus ja. verdedigen is makkelijker dan aanvallen. Als concept. En het feit dat... Um, ja, de verrassing staat eigenlijk bij voetbal altijd centraal. Uh, dat geeft ook geweldig veel spraakmakende wedstrijden. Of het nou slecht is of net niet efficiënt genoeg. En Wij nou, Nederlanders hebben we een hele hoge eisen. Het moet en efficiënt zijn en het moet mooi zijn... Ja. Dat ja. komt slechts zelden voor, dus we zijn niet zo vaak tevreden. Um, ik ben daar nog wel positief over, omdat ik denk, ah, we hebben nog een jaar. Een aantal mensen kunnen zich razendsnel ontwikkelen. Ik heb daarbij bij AZ ook met Maher gezien. Uh, Strootman kan zich in Italië plotseling een, een sprong maken. Dus er zit ook ruimte in de ontwikkeling van een aantal spelers. Um, en ik zie ook gewoon dat heel veel landen gewoon geen van allen eigenlijk die potentie altijd... Uh, waarmaken. Nee. En zodra Nederland speelt als underdog tegen een aantal grote landen, je hoeft dus niets te vertellen als we tegen Brazilië, Duitsland, ja. Colombia is gevaarlijker dan voor Nederland, want daar ja. hebben wij niet de, zeg maar, de ontzag en, de respect, en het respect voor wat er eigenlijk misschien wel behoort. Dus Colombia en dat soort landen zijn voor mij en Paraguay, dat zijn gevaarlijke landen omdat we daar een heel andere verhouding mee hebben. Paraguay gaat het niet halen? Nee, die gaat het dan niet halen. Dan, nee, ja. dan niet, dus dat wordt door een ander geëlimineerd, maar met die landen. Ja, denk ik altijd van... Ja, het is de kracht van voetbal waarom de stadions vol zitten... is omdat het juist net niet voorspelbaar is. Ja. Ja, maar ja, het moet Gaal, ook heel reëel zijn, hè? Want ja, versus... maar Van Gaal heb je natuurlijk wel. Van Gaal, iedereen zegt niet ook, laat Van Gaal nou straks... Uh, van Gaal heeft natuurlijk steeds gezegd... ik offer me op en weet ik veel wat allemaal... En dat komt omdat hij graag dat team wil controleren. Hij wil er elke dag bij zijn. Wat? Nou, dan krijgt hij straks de gelegenheid voor. Dat is zijn kracht, zegt men allemaal. Dat hij in drie, vier weken een team kan smeden. Dat hij de mensen op de goede plaats kan zetten. Dat hij ze buitengewoon goed kan motiveren. En dat is natuurlijk wel een pluspunt. Mm -hmm. Want we hebben bij vier jaar geleden gezien... de beste voetballer, volgens mij alle tijden, Messi... die kwam er in het WK eigenlijk helemaal niet aan te pas. Dat Argentijnse team, dat was helemaal niets. En dat is natuurlijk wel zo. Het blijft wat Joop net zegt. Het is een WK. Het teamverband is hartstikke belangrijk. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet spelers hebben die goed in hun vel zitten. Die het naar hun zin hebben. En dan kun je natuurlijk wel beter presteren dan je eigenlijk gedacht had. Maar het is misschien een klein beetje in mineur. geëindigd door het gelijkspel tegen Estland. En misschien de niet grote overwinning ja, ja. op Andorra. Ja. Maar daarvoor... Was het vrij ja. goed. We hadden nou, het wel is, wat, ja. Ja. Ja, nou, nou, wat moment. Voetbal is een momentensport. Maar daar hoort ook momenten in de journalistiek bij. Dus als dat gewoon in tien dagen gewoon niet alles in vorm is... dan speel je twee, laat zeggen, matige wedstrijden. Ja, daarna zijn wij in staat om... Op basis van twee matige wedstrijden, daar een soort voorspelling over toen doen. Die in 2014 zijn beslag ja, moet Ja, het is dat dat zo. Zo werkt niet. het niet helemaal. Maar nee. Je nee. weet toch wat voor spelers je in huis hebt? Ik bedoel, als je ziet uh, Schaken en Lens, dat zijn toch geen mensen. Die komen in, hun, in de Eredivisie al geen spelers voorbij, laat staan uh, op, op WK-niveau. Dus als je, ja, zie, als je realistisch bent, dan zie je toch wat. wat ik ver... zie wel een aantal beperkingen in het team, maar ik zie ook wel een aantal. Ik heb zo'n Hertog redelijk dichtbij meegemaakt, die dan plots in een seizoen gewoon 55 wedstrijden speelt. Zo fit als een hoen. Uh, start en eindig, wat, wat bijzonder is... Ja, nou, als die daar in de omgeving bij PSV nu plotseling een sprong kan maken... ook met Europese wedstrijden, dan zou me helemaal niet verbaasd... dat de plotseling ook een nieuwe dynamiek in het ja. team kan ontstaan. En dat is precies wat, uh, wat Willem dan aangeeft. Ik denk dat juist met die spelers... Louis van Gaal, de beste coaches die we daar nou, kunnen krijgen. Nou en, en, je, en je hebt natuurlijk wat die belangrijk is, gewoon snijder. Kijk, er wordt natuurlijk een beetje... Uh, uh, ja, kritisch over gedaan is ook terecht. Want hij heeft natuurlijk niet het niveau gehaald de laatste jaren. Maar de vraag is, kan hij dat nog een keer halen? Kan hij nog een keer het niveau van 2010 halen? Dat weet eigenlijk niemand zeker. Hij zegt dat hij zijn best doet. Hij heeft de leeftijd ook nog. Want hij wordt volgend jaar 29 volgens mij. Nee, hij wordt 30 tijdens het WK, denk ik. Ja, hij moet dat nog een keer kunnen. Maar ja, Van Gaal die zich ook Hij bespeelt de Galatasaray Rye in een heel ander systeem. En dan hoeft hij niet zoveel te doen verdedigend. En Van Gaal vindt dat hij wel verdedigende arbeid moet doen. En dat is wel een belangrijke speler. Want die kan juist die steekpaas geven op Robben of op Van Persie. Ik verwacht ook nog wel dat Boetje is, als die straks terugkomt... dat, die, uh, dat is wel een hele uh, uh, aparte voetballer... die wel iemand kan passeren op de vleugels. Dus er kan ook nogal wat aankomen. He, dat is natuurlijk wel het voordeel van voetbal. Er kunnen inderdaad jongens zich heel snel en sterk ontwikkelen... in heel korte tijd. Ja, nou, dat kan allemaal gebeuren. Maar wat reëel is nu op dit moment... is dat Nederland gezakt is op de, ja. op de ranglijst. Hè. Uh, dat zou wat kunnen betekenen voor het wereldkamp... Hè, dat heeft dan te maken met groepshoofd, ja of nee. Maar is, is dat wel iets om je zorgen over te maken? Over, ja. over het dalen op zo'n ranglijst? Of, of, of is dat zo belangrijk niet? Nou, ze stonden vijf, ze staan nu negen. Uh, uh, het is raar dat de FIFA pas vlak voor de loting aangeeft... wat ze nou precies gaan meetellen. Ja. Kijk, het zou natuurlijk raar zijn als alleen die wereldranglijst herstelt. Want die Belgen die hebben tien jaar niet op een enkel toernooi gespeeld. En die staan nu toevallig, op dit moment staan ze hoger dan Nederland... Ja. voor het eerst in honderd in, in jaar ja. geloof ik. En die zouden dan wel geplaatst zijn in Nederland niet. Dat zou toch wel een beetje vreemd zijn. Maar het is een beetje onderzichtig van de FIFA... dat ze niet nu al zeggen... Dit gaan we meetellen. We tellen het laatste WK mee. We tellen uh, de wereldranglijst mee. En dan doen we van mijn part daar het gemiddelde van nemen. Of weet ik veel wat. Dat zou volgens mij het eerlijkste zijn. Ja, En maar dat gaan het... ze pas doen bij de loting in december. Dat zo maakt nog niet zoveel uit. Dat is wat Willem zegt. we komen De pool komen we wel door. Ja. Ook als we nou ja, geen zo ja, Het zijn. is natuurlijk wel zo. Uh, als je, daar had ik het met Hans Joris, maar deze week nog over. De teammanager. Als je natuurlijk tweede geplaatst wordt en je komt bij Brazilië in de pool. Dan heb je in feite al één land waar je bijna niet van kunt winnen, bij wijze van spreken. En als je natuurlijk die acht toplanden van de wereld... als je daar zelf bij hoort, dan vermijd je die. Ja. En dan heb je een, in principe een grotere kans om erdoor te komen. Maar goed, bij het EK was Nederland ook groepshoofd geloof ik. Dus je zegt van, beter geen groepshoofd? Is, is, is... Nee, ik denk dat groepshoofd wel gunstig is... omdat je dan toch Argentinië, Brazilië... Uh, die, die meid je in ieder geval. Ja. Toch? Ja. Ik zet even een punt... Achter het Nederlands elftal, dan ga Ik ga even naar Sebastian Timmerman. Want uh, de Angliru, die komt eraan. En dan wordt de welta beslist, uh, Sebas. En Chris Horner maakt een prima indruk hoor. Zit in het peloton en dirigeerde eigenlijk dat peloton op de voorlaatste klim. De cordal peloton zit in de afdaling van die klim. Dat is echt een lastige afdaling. En dan komen ze aan de voet van de Angli Roux. En daar zijn inmiddels de twee koplopers. De Italiaan Paolo Tiralongo, ploeggenoot van Vincenzo Nibali. Rijdt vooraan samen met een kleine jonge Fransman. Kenny Elisonde van de FDG ploeg. En zij zijn begonnen aan de Angli Roux. Alleen de naam van die berg jaagt menig fietser als. Aan. Die naam is al fameus. Deze klim in het noorden van Spanje. Peloton nog in de afdaling. Bauke Mollema zit nog ergens tussen die koplopers en dat peloton in. Maar we hebben nog niet echt de exacte positie doorgekregen van de Nederlander uit de Belkin ploeg. Peloton ook bijna beneden. En gaan zij dadelijk ook linksaf beginnen aan de laatste klim van deze ronde van Spanje van dit jaar. Die dan de grote finale moet brengen met Christopher Horner in de rode trui. Nibali in het klassement is op drie seconden op de tweede plaats. Zij gaan ook bijna beginnen. Aan de Alto del Angliru. Ja, dat blijven we natuurlijk straks volgen. Ook na vijf Die hele steile beklimming op sommige plekken, geloof ik, 22 procent. Als je daar moet stoppen, dan ga je heel hard achteruit. Ja. In plaats van dat je dan nog uh, de boel aan de gang krijgt. We volgen het net als het Davis Cup en het Golf. En we praten hier verder met Joop Albeda, Hans Klippers en Willem Vissers. Na vijf uur, tot straks. Ik heb geen kamer.